Prins Johan Frieso is nog steeds in levensgevaar, zijn toestand is stabiel. In het Amsterdamse debatcentrum de Bali is het debat afgelopen met de omstreden sharia-geleerde Haitham al Hadad. Er was veel beveiliging ingezet, de politie stond voor de deur en bezoekers werden gecontroleerd door beveiligers. Haddad ging in debat met het GroenLinks-Kamerlid Dibi en journalist Gustaf Bessems. Tegen de komst van Haddad was veel protest...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 You are the man who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 Het is voorgoed achter de lucht. En ik verlang er geen seconde naar te lucht. Ik wil de eerste zijn aan wie hij helpt.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 Michael Williams here, and I'm running the show. Fifth yeah. <laughs> now you know, yo slick blow. So...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 Ik ben mezelf niet of nooit geweest.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 Terwijl ik nu alleen maar denk ah. Wat zij is hier de wereld Zeg me wat je wil Sta er nooit te Zeg me wat je wil Sta op nooit te Ik neem je mee Neem je mee op reis Neem je mee